Almere, gespannen rust in Cairo en het is een van de drukste weekenden van het jaar voor Schiphol. Het weer, de zon schijnt volop met in het zuiden misschien nog wat sluierwolken. Het blijft droog en het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is het overal zonnig en wordt het nog iets warmer. Op de stranden is er dit weekend kans op zeewind, vooral in Noord-Holland. De bezetting van de International School, de internationale school in Almere, is opgeheven. Rond 11 uur hebben leerlingen het gebouw verlaten. De ouders blijven nog praten met het bestuur. Het schoolbestuur gaat met de gemeente Almere en het ministerie zoeken naar oplossingen om de school open te houden. Zo'n 100 ouders en leerlingen hield het gebouw sinds vrijdagmorgen bezet. Aletta Jellema, lid van de ouderraad van de internationale school Almere. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is de bezetting nu opgeheven? Nou, we hadden in feite een paar uh, doelen gesteld, uh, voornamelijk de studenten dan natuurlijk, uh, waaronder de school bezetten. En dat was onder andere dat wij, uh, we zeiden het van, we hebben met mevrouw Jortsma spreken. Uh, en die heeft ons persoonlijk gebeld. En uh, meneer Peters, de wethouder van Halmeren, is uh, zelfs persoonlijk langs geweest om het gesprek op, uh, op gang te zetten. Uh, mm -hmm. De school was gesloten, door het gesprek is het weer opengebroken. Dus uh, de, de bestuur zit weer om tafel. En dat was ook ons doel eigenlijk. Dus we hebben gezegd van uh, de doelen die wij op dat moment op korte termijn hadden gesteld, die zijn bereikt. Het uh, gebouw, daar is de air uitgezet. Het is verschrikkelijk heet. Ze hebben gezegd tegen de studenten, we gaan nu naar huis, we hebben onze doelen bereikt. Uh, wat we willen natuurlijk is de school, dat de school open blijft. Maar ze gaan maandag weer in gesprek. Uh, dus wij wachten nu op maandag uh, naar het resultaat. Is dat resultaat negatief? Dan, uh, dan zijn wij maandag weer met z'n allen terug. Okay. Uh, tot die tijd werken wij we als ouders door uh, voor het vinden van oplossingen. Ja, Wat beschouwt u als een positief resultaat? Uh, dat Almere open blijft en we door kunnen gaan met deze school. Dat is de enige oplossing voor ons. Ja, Wat, wat, wat, wat zijn nou precies de problemen? Ik, ik heb iets gelezen over een licentie en ik heb gelezen over financiële problemen. Wat, wat zijn de problemen? Nou, dat is zelfs voor ons nog steeds niet duidelijk. Uh, er wordt van alles gezegd. Uh, er is heel veel getuildelijk. Uh, wat, wat gewoon wel duidelijk is, is dat er genoeg studenten zijn, uh, dat uh, onze school geen financieel probleem heeft en dat uh, een onderdeel van deze school, en dat is dan het Hilversum Internationale School, uh, ook geen financieel probleem heeft. Die willen ons ook volledig financieel steunen. Maar dat een, uh, een andere school in Almere voorheen financiële problemen heeft gehad. En dat is het waken. En dat die financiële problemen van die andere school waar wij de licentie van nodig hebben... dat die financiële problemen ons mee naar beneden trekken. Ja, maar er wordt ook gezegd dat de school administratieve fout heeft gemaakt... waardoor er geen subsidie meer uh, wordt gegeven. Ja, nou ja, weet je, dat is een beetje het, het, het invullen van allemaal. Dat is eigenlijk een interpretatie van omstandigheden. Uh, als je het vergelijkt met andere internationale scholen, doen wij niet veel anders. Dus ja, dan is dat een beetje flauw om dat te gebruiken natuurlijk. Uh, er is ook een, een uh, onderzoek van inspectie geweest, waarin werd gezegd van nou, er mist nog wat. Maar op dit moment zien wij dat niet als probleem. Uh, want het onderzoek had uitgewezen dat uh, financieel alles hartstikke oké okay was gegaan. Uh, ...dat we de regels hadden gevolgd en al, al dat soort dingen. Dus ja, als je dan bepaalde papieren niet op zijn plek hebt... ...omdat de school nieuw was en net met een nieuw gebouw was begonnen en dat soort dingen... ...plus op andere scholen werd dat ook niet op die manier bijgehouden... ...dus het was ook niet helemaal begrepen dat het dan zo beslist nu in één en nodig was... Uh, dan, ...dan vind ik dat een beetje flauw om dat nu aan te brengen als de reden. Uh, Daarbovenop, als, als dat echt de reden is, zouden we dat heel graag willen... Want als ouders kunnen wij die administratie binnen een week op orde hebben. Oké, okay, goed. Het is het dus even afwachten... Het gaat alleen om een paar papieren eigenlijk van leerlingen... Ja. waarin wordt aangegeven dat ze in het buitenland op school hebben gezeten... dat de ouders uit het buitenland komen, dat soort dingen. Ja, goed. Dank u wel. Het is dus even afwachten tot maandag. Dan is er spoedoverleg op het ministerie. Ja, dank wel. maandag is het de weg. Ja.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 De vrees is dat de betogingen leiden tot een nieuwe uitbarsting van geweld. Consument Sanne van Hoorn. Je weet niet wat die harde kern doet. Je zag dat gisteren het leger uiteindelijk uh, toch tussen beiden kwam. Uh, in hoeverre dat nu nog steeds uh, zo is... en in hoeverre dat sneller gaat gebeuren als het uh, weer ergens misgaat. Het, het zijn allemaal onzekere factoren. Zeker is dat de woede bij de moslimbroeders heel erg groot is... en dat er bij een, een harde kern, die best aanzienlijk is... dat die woede uh, de wilder is om die woede om te zetten in geweld waar dat toe gaat leiden. We gaan het echt uh, zien vandaag. Op de kermis van Moorgestel zijn twee mannen van begin twintig... overgoten met kokend water door een medewerker van de botsauto's. De kermis-exploitant vertelde tegen Omroep Brabant... dat de jongens zich al de hele avond vervelend gedroegen, de politie. De recherche is vanmorgen met een uitgebreid onderzoek begonnen. We zullen kijken wat nu precies de rol van die jongens is geweest. Maar dat zij overgoten zijn met, met kokend water, dat lijkt wel vast te staan. Een van hen heeft tweede graadse brandwonden daarbij opgelopen. En in verband daarmee is vanmorgen dus een verdachte aangehouden. Nadat ze waren overgoten met heet water... zijn ze opgevangen en onder de koude douche gezet. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Het Syrische leger is bezig met een opmars in Homs... een stad die in handen is van de opstandelingen. Dat melden Syrische staatsmedia. Bij de aanvallen met mortiergranaten en raketten... zouden doden en gewonden zijn gevallen, maar hoeveel is niet bekend. De troepen van president Assad proberen voor het eerst sinds een jaar... de strategisch belangrijke stad weer onder controle te krijgen. Burgers in Homs lijden zwaar onder de gevechten. Er is een tekort aan eten, water, medicijnen en elektriciteit. De Syrische Nationale Coalitie roept de VN en Westerse landen op... om onmiddellijk in te grijpen en voedsel en medicijnen te brengen. Het is een van de drukste weekenden van het jaar voor Schiphol. En juist dit weekend rijden er nauwelijks treinen van en naar de luchthaven. ProRail werkte aan het spoor. Daar hebben de automobilisten op de A4 ook last van. En dus moeten passagiers een andere manier vinden om hun vlucht te halen. Paul Sanders was vanochtend vroeg op Schiphol. Het is een van de drukste weekenden op Schiphol. Mensen met hun rolkoffers turen naar de scherm... om te kijken welke incheckbalie ze moeten hebben... om dan vervolgens achteraan te sluiten in de lange rij... Voor de vertrekhallen is het een komen en gaan van taxi-bussen en auto's. Heel veel mensen laten zich afzetten omdat ze niet met de trein kunnen. Wij gaan naar Oeganda. Oh, God, heerlijk. Ja. Wat gaat u dat we, doen? We gaan met een groep uh, scho uh, schoolleiders en leerkrachten... gaan we voor educans uh, op een aantal scholen werken in Oeganda. Dus geen vakantie, maar nee, toch ook weer, weer ja, een beetje? een beetje natuurlijk. Ja, het is wel uh, een bijzondere belevenis. Ja, ja, ja. Hoe bent u hier gekomen, als ik vragen mag? Uh, met de auto. Niet met de trein? Nee, daar was ik wel van plan. Maar gezien alle berichten dacht ik, uh, dat gaan we niet doen. Nee, u bent ja. lekker afgezet? Ja. ja. ja. Uh, als u terugkomt, is dan de, de, de rit naar huis ook alweer geregeld? Of moet nee, u dan, dan al, toch wel met de trein? Nee, is ook alweer geregeld. Ja. Ja. Het is altijd, dat de NS nu juist ja. in dit weekend... Ja, ja je, je snapt ook wel waarom de vierad niet doet natuurlijk. Hè. Als je dit soort planningen maakt, dan... dan gaat het fout. Dan gaat het fout. Fijne reis. Dankjewel. Okay. Waar gaat de reis naartoe? Naar Londen. Congres. Werk. Werk moet ook gebeuren. Moet ook gebeuren. Hoe bent u hier, als ik vragen mag? Met de auto. Gebracht. Niet met de trein? Niet met de trein. Waarom niet? Omdat ik heel dichtbij uh, Schiphol woon, dus met de auto het makkelijker is. Ja, want er is nog wat te doen hè, met de trein rondom Schiphol, heeft u het gehoord? Nee, geen idee. Nou, werkzaamheden, bijna geen treinen van en naar Schiphol. Oké, okay, vandaar dat het zo druk was. Dat is niet handig en de eerste dag van de schoolvakantie uh, regio Noord is dus niet, uh, niet verstandig. Had u file onderweg? Ja, in de schiphol begon het. En dan naar Schiphol toe, dus hier, hierboven sowieso heel erg druk met de uitstappen. En, maar goed, we zijn er. Hoe laat vliegt u? Oh, half elf pas, dus uh, tijd lekker op tijd. Je kunt nog even shoppen. Zo is dat, dat is de bedoeling. Dank u wel. Alsjeblieft. In Bogota is een kopstuk van de Italiaanse maffia aangehouden. Het gaat om Roberto Ponunzi, de meest gezochte drugsmokkelaar van Europa. De Italiaan wordt beschouwd als de leider van de Ndrangheta, de maffia in Calabrië. Hij werd aangehouden in een winkelcentrum in de Colombiaanse hoofdstad met een vals identiteitsbewijs op zak. Tegen Ponunzi liep een internationaal arrestatiebevel. Dat was uitgevaardigd nadat hij in 2010 was ontsnapt uit een medische kliniek waar hij onder huisarrest stond.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 Legionella bacterie zit vaak in oude waterleidingen... en zich via, verspreidt zich via bad, douche en tuinsproeiers. Iemand die besmet raakt door Legionella kan de veteranenziekte krijgen... en soms is die ziekte dodelijk. Uit de cijfers van de Europese Gezondheidsorganisatie... kan niet worden opgemaakt of toeristen ziek zijn geworden of zijn overleden. De RIWM pleit voor een certificeringssysteem voor vakantieaccommodaties. Een Europees keurmerk zou de reiziger de zekerheid moeten geven... dat de waterleidingen zijn geïnspecteerd, geïnspecteerd en goedgekeurd. In de Tour de France trekken de renners vandaag de Pyreneeën in. De sprinters hebben voorlopig hun kansen gehad. Lippens gaan vandaag de klasse mensrijders aan het werk zien. Ik hoop het. Ik hoop dat ze zich inderdaad uit de tent laten lokken. Zeker bij de twee beklimmingen die we pas op het einde van de rit gaan krijgen. We krijgen eerst de Col de Paillère. En dan zijn ze toch al een flink eind onderweg. Een kilometer of 140 voordat ze echt aan die klim gaan beginnen. Dat is de hoogste col trouwens van deze tour met 2001 meter. En daarna is het 20 kilometer afdalen. En dan krijgen we nog eens een keer een kilometer of 8 klimmen. Stijlklimmen klimmen in de richting van Axtrois Domaine waar we op dit moment zitten. En het goede nieuws is dat we een kopgroep hebben. Want de dag zou anders wel heel erg lang kunnen gaan duren met die lange aanloop naar die bergen. Een kopgroep met de Nederlands kampioen erin, Johnny Hogeland. Hij was de eerste die probeerde weg te rijden uit het peloton. Dat lukte meteen. Hij kreeg eerst Marino mee. Dat is een Fransman die hier uit de buurt komt. De lokaal van, van deze etappe dus. En verder sloten daar ook Molaar bij aan. Ook een Fransman van Cofidis. En Christophe Riblon. En Riblon dat is de laatste winnaar hier op Axtrois Domaine in 2000 maakte hij ook deel uit van een kopgroep. En uiteindelijk kwam hij solo over de streep hier in de etappe. Dus er zijn kansen voor een kopgroep in zo'n eerste bergetappe. Vooral ook omdat de klassementsrenners elkaar lang zullen aankijken. Ja, wie zijn nog meer kanshebbers voor de ritzegen? Ja, als je kijkt natuurlijk naar de echte mannen in het klimwerk... dan denk je natuurlijk meteen aan Christopher Froome. Hè. Die rijdt nooit behoudend. Uh, in tegenstelling tot zijn uh, voormalige plo of, uh, voormalig, nog steeds ploeggenoot. Maar hij rijdt deze Tour niet. Uh, Bradley Wiggins. Dus Froome die zou het zomaar eens kunnen proberen. Met een doldrieste aanval. aanval. Contador is eigenlijk ook zo'n man. En als ik denk aan Joaquin Rodriguez. Ook die zit natuurlijk dicht bij zijn vaderland hier in de Pyrenee. Dan zou die het ook wel eens kunnen gaan proberen. Maar ik denk dat dat misschien wel het gevecht gaat zijn achter de kopgroep... Terwijl je het nooit zeker weet hoor. Want in zo'n slotfase met die twee zware klimmen... dan zouden ze de kopgroep ook wel weer eens heel snel kunnen opvreten. Aan de andere kant, die Riblon is het levende bewijs dat het kan. Dank je Gio. Ajax huurt komend seizoen Bojan Krikic van Barcelona. Ook is er een optie voor nog een jaar in de huurovereenkomst opgenomen. De Spanjaard debuteerde op 16-jarige leeftijd al voor Barcelona... maar kon zijn belofte daar nog niet inlossen. De inmiddels 22-jarige aanvaller speelde vorig jaar op huurbasis voor AC Milan. AZ en Sunderland hebben een akkoord bereikt over een transfer van Josie Altidore. De topscorer van AZ moet nog wel zelf overeenstemming bereiken met de Engelse club. Dus verkeersinformatie bij de ANWB, John Sohoka. Met een paar opvallende files erg druk op de A1 Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en schoten 9 kilometer. En verderop staan bij de Afritvorst 3 kilometer op beide rijbanen. Op de rijbaan richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. En daar is de rechterrijst ook dicht... Nog veel vertraging door een ongeluk op de A9 richting Alkmaar... bij Aalsmeer 8 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de ring Amsterdam de A10 bij Amsterdam Business Park 2 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. En door werkzaamheden veel vertraging op de A12 Den Haag naar Utrecht. Dan staat tussen Rewek en Harmelen 12 kilometer. Rijdt u nog in de regio Den Haag, kunt u beter omrijden via Amsterdam... Komt u vanuit Rotterdam, dan kunt u beter omrijden via Dordrecht en Gorken. Geen files richting de stranden? Nog niet op dit moment, dat valt me mee. Oké, okay, dank je John. Okay. Nog één keer de hoofdpunten. Volgende week is een spoedoverleg op het ministerie van Onderwijs... over de sluiting van de internationale school Almere. Ouders en leerlingen hebben de bezetting van de school beëindigd. In de Egyptische hoofdstad Cairo hing vanochtend een gespannen rust. Gisteravond en vannacht zijn bij confrontatie zeker 30 doden gevallen. En het is een van de drukste weekenden van het jaar voor Schiphol. En juist dit weekend rijden er nauwelijks treinen van en naar de luchthaven. Dat is over het nos zo Zometeen de VPRO met de Argos. Stedentrip New York? Kom vliegwinkelen en boek vlucht en hotel in één voordeelverpakking. Combineer en bespaar op Vlieg...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 Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Een uitspraak van de rechter is bindend in dit land. Althans, voor u en voor mij. Maar de Nederlandse staat wil voor zichzelf nog wel eens een uitzondering bedingen. Het gerechtshof Den Haag eiste in de uitleveringszaak van terreurverdachte Sabir K. Duidelijkheid over de vraag of de verdachte tijdens een gevangenschap in Pakistan was gemarteld de landsadvocaat, weigerde die duidelijkheid te geven. Wat moet dat voor consequenties hebben voor Sabir K., die op het punt staat uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten? Redacteur Huub Jaspers legde, legt die vraag straks voor... aan hoogleraar en rechter Harmen van der Wild. Maar eerst een reconstructie van de zaak... van de hand van verslaggever Wil van der Schans.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 Afgaand aan 20 september 2010 de de Verenigde Staten aan, aanhouding gezocht. En dat zou u hebben te onderzoeken. Uh, als u dat wilde aantal stukken dan zou u toesturen. Wat wij tot nu gekregen hebben, dat zijn is het een aantal producties waarvan wij nou niet het idee hebben dat het een antwoord op de vraag is. Okay. De vraag is niet gesteld aan de Amerikaanse overheid. U hoort de rechter in discussie met de landse advocaat André ten Broeke... afgelopen dinsdag in het gerechtshof te de Den Haag. Sabir K., een Nederlands-Pakistaanse jongeman van 26 jaar... onderneemt een allerlaatste poging... om uitlevering aan de Verenigde Staten te voorkomen. Sabir K. zit in totaal al bijna drie jaar in diverse gevangenissen. Momenteel is hij vrijman. Eerder zat hij in eenzame opsluiting in de terroristenafdeling van Vught. En ruim acht maanden zat hij in een geheime gevangenis in Pakistan. Waar hij naar eigen zeggen is gemarteld. Het gerechtshof volgt hem daarin. Mijn celgenoot Mohammed had moeite met eten omdat zijn tanden eruit waren geslagen. Hij vertelde me dat hij was gemarteld. Zijn advocaat André Sebrecht, stelt dat Sabir onrechtmatig naar Nederland is overgebracht.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 Onderzoekster aan de Universiteit Leiden vindt nadig onderzoek in zulke gevallen een plicht. Het zijn zeer, zeer ernstige aantijgingen die niet op niks zijn gebaseerd. En ik vind eigenlijk dat de minister in dit soort zaken ja, dat zou moeten onderzoeken. de significatie van de uh, uh, Pakistani Intelligence en de CIA werken samen, apparently om te and question te vragen, is heel significant.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 En waarom werd Sabir in Nederland bezocht door de FBI? Argos, over de schaduwkant van terrorismebestrijding. Het verhaal begint in september 2010 in Peshawar, Pakistan, vlak na het overlijden van de moeder van Sabirka. Op dat moment verblijft daar de rest van de familie: drie zussen, drie broers en hun kinderen.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 Ali Dayan verrichtte veel onderzoek in Pakistan... en heeft ook duidelijke aanwijzingen voor betrokkenheid... van buitenlandse diensten bij de machtelingen daar. In het algemeen kan ik zeggen dat er verspreid over Pakistan... detentiecentra zijn die gerund worden door de Pakistanse geheime dienst. En ik kan met zekerheid zeggen dat de CIA tot een aantal jaren terug... geheime detentiecentra runde in Pakistan...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 En dat gekrijs ja, en dat, en, dat gemartel, en het geluid van het gemartel dat komt van een speciale martelkamer die ze daar hebben. Die zeiden ook die de Pakistanse inlichtingdienst hebben, die, uh, hebben die martelkamer de naam Jehenem gegeven. En Jehenam betekent in het Arabisch de hel. Eén keertje ben ik dan dus, uh, meegenomen naar Jehenem, dus naar de martelkamer.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 Huub Jaspers en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. Wilt u de reportage nog een keer terug horen? Ga dan naar www.vpro.nl/argos. Daar kunt u ook vriend van de Argos worden op Facebook... of ons volgen op Twitter. En u krijgt dan elke week informatie... wat u van de uitzending mag verwachten. We gaan nog even door over het onderwerp... want afgelopen dinsdag was er weer een zitting... in de zaak rond Sabir K... Het gerechtshof Den Haag had de staat opgedragen bij de Verenigde Staten te informeren of dat land Pakistan had gevraagd Sabika te arresteren. Tijdens de zitting vertelde landsadvocaat André Ten Broeke dat Nederland deze vraag niet had willen voorleggen aan Washington. En de rechters waren not amused. Het kan toch niet verkeerd begrepen zijn? Nou, uh, ook als, als ik het zo van moeder begrijp, ja, het niet eens te zijn. Nee, nee, nee, goed. Dat, dat kan een volgende opmerking zijn. Dat ik niet uh, kan begrijpen dat je daarin wel aanleiding ziet om naar een onderzoek te doen. Dat is toch dat, is, ja, goed, dat is, je, je kunt toch omstandigheden hebben die niet direct tot het bewijs leiden, maar die wel zodanige vermoedens doen reizen dat naar een onderzoek geboden is. Ja. Daar zit toch geen tegenspraak in. Nee. Het ene kan heel goed met het andere. Ja, maar... Maar, maar misschien begrijpen we het niet hoor. Want het is niet bedoeling om in discussie te gaan, maar nee. om in ieder geval elkaar te begrijpen op dit punt. Ja. Meneer Van der Beeld, u bent behalve hoogleraar ook rechter. Oh, dit staat even het vlucht. Dat, dat gebeurt allemaal bij live uitzendingen. Het gerechtshof hoorde u dus in Den Haag, dat niet de duidelijkheid kreeg die het wilde hebben over de rol van de Verenigde Staten bij de arrestatie van Sabir K. in Pakistan, omdat de staat weigert bij de Amerikanen daarnaar te informeren. Nou, nu krijgt u het volgende fragment, want Huub Jaspers sprak er deze week over met Harman van der Wild, hoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam en zelfrechter. Meneer van der Wild, u bent behalve hoogleraar ook rechter van de Overleveringskamer in Amsterdam. Klopt. Eerst even, wat is dat, de Overleveringskamer? De overleveringskamer dat is een speciale kamer bij de rechtbank Amsterdam... die zich uitsluitend bezighoudt met overlevering van mensen binnen de Europese Unie. En u zegt overlevering, waarom heet dat niet gewoon uitlevering? Nou, er is binnen de Europese Unie een speciaal regime. Dat is het Europese aanhoudingsbevel. En dat betekent dat je eigenlijk op verzoek van een lidstaat van de Europese Unie zonder al te veel toetsing vrij snel tot overleving uitgaat. En het hele gedachte is dat het allemaal binnen het vrije verkeer... van personen in Europa wat sneller eigenlijk uh, zijn beslag zou moeten krijgen. Nu hebben we u gevraagd om eens even te kijken naar die zaak van Sabir K. Dat gaat om een uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten. Ja. Dat lijkt wel juridisch op het gebied waar u zich zo als rechter mee bezighoudt... of is dat toch een totaal andere koek? Nee, dat is wel heel goed vergelijkbaar. Alleen de toetsing die is wat uitgebreider, over het algemeen bij de uitlevering. Ja, nu uh, heeft u gekeken naar het tussenvonnis van het Hof in Den Haag. We zullen niet alle stappen die daar aan vooraf gingen uitleggen. Want dan gaat het de luisteraar duizelen, denk ik. Ja. Maar in ieder geval, er is een tussenvonnis geweest van het Hof in Den Haag. En daarin heeft het Hof gezegd. staat aan Nederlanden, u wilt deze man uitleveren. Dan verzoeken wij u om toch eerst nog even een onderzoek in te stellen naar de vraag of de Amerikaanse autoriteiten in dat tijd Pakistan... hebben verzocht om de aanhouding van meneer K. Ja. Waarom is dat belangrijk voor het Hof o om dat te weten? Nou, het zou kunnen zijn dat de Amerikanen toch betrokken zijn bij foltering. En ik zal dat even uitleggen. Het is nogal standaard dat als iemand wordt aangehouden... en, en die is verdacht van betrokkenheid bij of die lid van Al-Qaeda dat die dan vrij standaard door de Pakistanse geheime dienst wordt gefolterd. Nou ja, kijk, als de Amerikanen daar dan op aandringen... dan kunnen ze eigenlijk wel uh, aan hun water aanvoelen dat dat zal gebeuren. En uh, als dat gebeurt, dan uh, zijn ze betrokken bij foltering... Misschien zou je kunnen zeggen dat ze het hebben uitgelokt. Misschien gaat dat iets te ver. Maar ze hebben er wel van geweten. Ze wisten wat de consequenties waren. Mm -hmm. En dan is het volgens vaste jurisprudentie zo dat iemand eigenlijk niet mag worden uitgeleverd. Ja, ja. is dat eigenlijk niet meer reparabel, zoals dat wordt gezegd. Er is een arrest geweest van vorig jaar april van de Hoge Raad. Die ook gezegd heeft: van ja, niet alleen als de autoriteiten die om uitlevering verzochten zelf. Gefolterd hebben, Maar ook als ze op een of andere manier betrokken daarbij zijn geweest... dan gaat het hele feest niet door. Nou ja, is dat de gedachte, een staat mag niet folteren... en als hij dat wel gedaan heeft, dan verspeelt hij daarmee het recht... om zo iemand te gefolteren, dus uh, om, om die nog te berechten... Ja, dat is één aspect en daarbij werpt het ook eigenlijk wel uh, zeg, iets over de toekomst. Hè? Van ja, goed, als je je daar eenmaal mee hebt ingelaten... dan weten wij helemaal niet zo zeker of dat in het volg niet nog een keer gaat gebeuren. Ja, ja. Daarbij zou het zo kunnen zijn dat de informatie is losgepeuterd... tijdens die foltering die gebruikt wordt in een proces... en dat maakt het proces in feite niet meer eerlijk. Nou ja, ja, dan is die informatie, dat bewijsmateriaal wat iemand verklaard heeft... maar juist onder die omstandigheden van machtelingen is dan eigenlijk onrechtmatig bewijs. Ja, dat is besmet, ja. Het Hof heeft heel duidelijk die vraag neergelegd bij de Nederlandse staat. Was dat eigenlijk ingewikkeld geweest voor de staat... om te voldoen aan dit verzoek, om dit op te helderen? Lijkt mij niet, nee. Want uh, het Hof is wat dat betreft ook heel, uh, ja, heel schappelijk geweest. Die heeft gezegd van uh, op grond van het vertrouwensbeginsel kunt u volstaan met een eenvoudig verzoek en dan is dat ja of nee, bent u betrokken bij geweest, hebt u aangedrongen op die aanhouding in Pakistan of niet, nou, dan kun je zeggen van ja of nee. U bedoelt de vertrouwensrelatie met de Verenigde Staten, hè? Ja. dus eigenlijk gaan wij ervan uit als de Verenigde Staten ons verzekeren dat ze er niet bij betrokken geweest zijn, dan hoeven wij verder niet naar bewijzen te zoeken, dan geloven nee. we dat gewoon. Dan mogen we daarvan uitgaan, ja. Dus dat was eigenlijk vrij simpel geweest, dat was een ja. briefje, briefje uit Washington was voldoende geweest. Ja. En toch heeft de staat dat briefje niet op tafel gelegd, bleek deze week. Nee, dat, uh, dat, e was, dat is inderdaad eigenlijk, <laughs> ja. Ja. Is dat bijzonder, dat de, de staat niet voldoet aan zo'n wens van de rechtbank? Dat kan ik niet helemaal beoordelen. Het is wel gebruikt dat de rechtbank, of het Hof in dit geval... omdat het een, om, gaat om een zaak in hoge beroep van een kort gedingprocedure... het is een voorzieningenrechter... toch bepaalde voorwaarden stelt aan het goedkeuren van de, van de uitlevering... Ja. Nou, vond ik het wel uh, opmerkelijk, in de laatste overweging van deze uitspraak wordt gezegd van, nou ja, wij gaan er vanuit dat uh, de uitlevering uh, geen beletsel is, maar nee. wij gaan er ook vanuit dat de staat in afwachting van het eindarrest van het hof in deze zaak niet zal overgaan tot uitlevering van meneer X, zoals nee. hier staat. Dus ja, dan wordt er in, in feite wordt gezegd van... ja, staat, doet u dat nou eventjes, dan kunnen wij verder het groene licht geven. Ja, dus de rechtbank was eigenlijk best wel geneigd om de staat... zeg maar even in mijn woorden zijn zin te geven en meneer uit te leveren. Er moest alleen nog een briefje komen en dat briefje dat is er nog niet. Ja. Wat gaat dat betekenen? Zou u durven een voorspelling te doen? Ik denk dat het hof in dit geval zijn rug moet rechten, om het maar zo te zeggen. Ja. En zeggen van ja, maar gaat u eerst maar eens eventjes uh, mooi vertellen hoe de vork in de steel zit. In ieder geval kan meneer X, zoals hij in de stukken heet, Sabir Kabe, weet je hoe hij het gaat. Die kan niet uitgeleverd worden zonder dat dat briefje er is. Het hof formuleert het niet zo sterk, maar ik zou me kunnen voorstellen dat ze dat inderdaad zo zeggen. En stel nou, het is daadwerkelijk zo dat de Verenigde Staten juist Pakistan verzocht heeft, houd deze man aan. Ja. Betekent dat nu juridisch dat op die basis Nederland hem niet zou mogen uitleveren? Dat zou je eigenlijk wel uit die uitspraak van de Hoge Raad kunnen afleiden. Ja, ja. dat zou je er wel uit kunnen afleiden. Uit ja. die eerdere uitspraak van de Hoge Raad bedoelde. je. Ja, ja. Geen uitlevering dus van Sabir K. als Harman van der Wild zijn zin krijgt. Op 23 juli zullen we het weten, want dan doet het Hof in Den Haag uitspraak. Wilt u meer onderzoeksjournalistiek? Ga naar investeerinargos.nl En dan gaan we tot slot nog even luisteren naar een nummer dat Steve Earle schreef over John Walker. Een tot moslimbekeerde Amerikaan die naar Afghanistan trok om zich aan te sluiten bij de Taliban. Gevangen werd genomen en uiteindelijk werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenis. John Walker's Blues. I'm just an American boy. Reased on MTV. En I've seen all the kids in the soda pop bands. But none of them look like me. So I started looking around. For I lied out of the den And the first thing I heard that made sense Was the word of Muhammad, peace be upon him I shudder, ha'i la, ha'i -la, la, There's no God but God, if my daddy could see me now Chains around my feet He don't understand that sometimes a man's got to fight for what he believes And I believe God is great All praise due to him And if I should die up to the sky just like Jesus peace be upon him ashan do I lay lay no god the guy John Walker Bruce Felton Steve Earl Volgende week is Argos de weer, dan met een reportage over het UWV. Wat gebeurt er als u ontslagen wordt? Argos mocht een paar weken rondkijken in de uitkingsfabriek. Straks tros in bedrijf met daarin te gast oud-SER-voorzitter... Alexander Rinoj-Kan over het achter elkaar mislukken... van het pensioenbeleggingsakkoord en het energieakkoord. Het ene werd tegengehouden door minister Dijsselbloem... en het andere door minister Kamp. Ik wens u een goed weekend.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 of ik dat nou zo'n lekker idee vind, het is wel duurzaam. Ik ben Victor Bakker, blij met Greenchoice sinds 2007. Kijk voor de beste last minutes op hofvansaxen.nl: onderdeel van Landau Green Parks. Ook energie uit zon, wind, water of uh, koeienpoep? Stap over op greenchoice.nl. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.